Laat ons deze dienst aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houdt in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen. Hij zal wel haast uw recht voor elks gezicht doen dagen als de morgenzonnestralen. stralen. En blinken als het heldere middaglicht, het derde vers uit Psalm 37. En u zal worden voorgelezen uit het tweede boek van Samuel, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 10. 2 Samuel 5, van vers 1 tot en met 10. Toen kwamen alle stammen Israëls tot David de Hebron en spraken zeggende, Zie, Wij, uw gebeenten en uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Zal koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. En ook heeft de here tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hen te Hebron voor het aangezicht des hier. En ze zalfde David tot koning over Israël. Dertig jaar was David oud als hij koning werd. Veertig jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden. En te Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over gans Israël en Juda. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En ze spraken tot David zeggende, Gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en de kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg in, dezelfde is de stad Davids. Want David zeide tenzelfde dagen, Al wie de Jebusieten slaat, en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden die van Davids ziel gehaat zijn die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men een blinden en een kreupel zal in het huis niet komen. Al zo woonde David in de burg en noemde dien Davids stad. En David bouwde rondom van middel af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heer, de God der Heer Scharen, was met hem. Onze hulp en onze verwachting, zij in de naam des Heeren. Die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en Christus Jezus de Heere door de heilige geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht der veren. De Heere, in de weg uw hoge een heilige en aanbiddelijke voorzienigheid, vergunt u ons een ogenblik te zijn op de plaats van het gebed. U hebt nog niet afgerekend, want dan had onze plaats leeg geweest, maar hoe noodzakelijk is het dat die afrekening komt in de tijd... En hoe wonder als u afrekent in de conscientie dat onze ogen geopend worden voor de wijze waarop u door recht handelde en afhandelde met hem die met zijn hart borg is geworden en op grond van rechtplaats bekledend voldaan heeft aan al de eisen of van uw onkreukbare gerechtigheid, en dat voor een kroost, dat licht verdronken en verzonken, heilwaardig en verloren, die alle vermogen ten goede ten malen komt te missen, en wie ook niet de minste uitgangen zijn als van zichzelf, en om u of naar u, want u werkt een eenzijdig werk op aarde, een volmaakt werk op aarde. En u voert het uit in de tijd, in de harten van mensen, kinderen, waarvoor u uw eigen getuigenis dienstbaar komt te stellen. En u wist u het om het even, Heer, waartoe en hoe u verlost, want. U werkt grote zaken, soms door eenvoudige middelen, een pijl in eenvoudigheid geschoten, die zijn doel kan treffen, een woord gedragen door uw goddelijke geest, in het hart van een verloren Adamskind, maar ook in de onderwijzingen en vertroostingen door uw heilige geest op dat de verborgen omgaan die u met uw hout verklaard zouden worden. Heere, in de weg van de natuur is uw goddelijke sprake. U werpt het ijs heen als stukken. De sneeuw die bedekt de toppen van de hermon al zo doet u ook in de natuur doorzien uw goddelijke almacht en eerlijkheid zoudt u ook uw bijzondere bemoeienissen willen houden met ons wanneer we vanavond voor uw heilig aangezicht zijn en jong en oud aan u de Heer mogen betrouwen of het u toch behagen mocht nog in onze midden te werken met de werkingen van uw eeuwige geest terwijl, Heere, er zo weinig indrukken zijn van de dood en van de eeuwigheid en er zo weinig werkzaamheden ontdekt worden die door uw geest gewerkt uitdrijven ...uit de zonde en de dienst van de wereld... ...en eendrijven tot u en uw zoete dienst. Zoudt u die een afgesneden zaak doet op de aarde... ...vanavond uw bemoeienissen nog met ons willen houden... ...en zoudt u die op het woord uw waarheid rijdt... ...en rechtvaardige zachtmoedigheid ...ook dit uur mensen kinderen willen trekken uit de macht van de zonde en van de dood. Ontfermt u over onze jeugd, over onze jonge mensen. Werkt in onze gezinnen en wil vanavond de gemeente doorwandelen. U hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Zoudt u dat willen betonen, zou zo'n eeuwig wonder zijn als ook vanavond dat ware kinderleven en dat ware kindergeschree naar u de Heer openbaar mogen worden. Maar zoudt u ook in de oefeningen van het waarachtige geloof onderwijs willen schenken in de leidingen die u met uw keurlingen. ...op de wereld komt te houden. David heeft ons eenmaal voorgezongen. Duizend zorgen, duizend doden. Kwellen en angstvallen hart. En hij had zoveel van de hemel geleerd, heer. Had zoveel onderwijs van boven ontvangen. Maar hij was ook zo diep ontdekt... ...aan de diepe wortel van zijn leven... De val niet alleen besproken, maar ook diep ingeleefd. Anders zou die nooit gezongen hebben. Sla op mijn ellende de ogen en zie mijn moeite en mijn verdriet. Heere, hij wist het, dat u die een prooi waren van vijandschap. En uw gemeente op de aarde die die voetstappen. ...moeten drukken... ...daar ook iets van moeten inleven... ...zoudt u die onderwijzingen van de hemel... ...ze willen schenken... ...heer u staat voor uw eigen werk in, dat zeker... ...maar het is altijd maar de vraag... ...of het uw werk is in het hart... ...die onderzoekingen des levens... ...is er een schadelijke weg bij mij... ...leidt mij toch op die eeuwige weg... Zal uw kerk niet te boven komen. Wat thuis moest zijn en blijven de omstandigheden. In de natuur heren zijn een oorzaak. Dat misschien velen die vanavond begeerd hadden op te gaan. Aan hun woningen gebo verbo gebonden zijn. Maar u zou daar toch nog een zegen kunnen bereiden. <tus> Ontferm u over de nood en de zorgen van de gemeente. Over de zieken, over die in ziekenhuizen zijn en die worden verpleegd. Alle verborgen kruisen en verdrietelijkheden die uw alwetendheid bekend zijn. We leggen ze u, de Heere, voor. Zou u uw kerk nog willen bouwen, terwijl onze natie steeds dieper wegzinkt in de godsnegering en de godsverlating verlating mooi nog bangs betonen dat overblijfsel naar de verkiezing van uw genade te kennen sta nog eens op in uw grote kracht laat de heerlijkheid van uw bediening nog eens openbaar worden in de roede verbogenheid van hen die voor uw aangezicht niet kunnen buigen en willen buigen maar laat ook uw kerken eens mogen zien. gansion was verheugd. Juich o heren, van vreugd. Mijn Judas dochter scharen. Wanneer de blijde mare van het oordeel werd gehoord. Bewaar en vermeder uw kerk gedenkt. Aan degene die uw kerken nog dienen mogen. Als op de puin van het nieuwe Jeruzalem. Sta nog eens op in uw kracht sterkt allen Die in uw kerk mogen arbeiden. En geef uw knecht vanavond de eenvoudigheid, de leiding, de zalving. Om uw namens wel. Amen. Wij zingen. Psalm 89. Daarvan de verzen. 9 en 10. Psalm 89. E, gij hebt al eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd en met uit ik uitverkoren. Ik heb David een knecht, mijn gunsteling gevonden... En hem het heilige zal van mij in het rijk verbonden. En mijn hand zal toe ook to ga hem sterken dag en nacht. We zingen psalm 89, daarvan de versen 9 en 10. Intussen wordt daar gecollecteerd. <tie> Dus zolang deze wereld bestaat, zijn er wereldveroveraars geweest. Die op alle wijze, met alle middelen getracht hebben de macht over de wereld te krijgen. Het was een farao, zijn nebukadnezar, later de Romeinse keizers... Napoleon heeft het geprobeerd, Hitler heeft het geprobeerd. In onze tijd zijn de grootmachten daar aarde bezig om hun stempel te zetten op dit wereldgebeuren. Ja, de wereld is vol van wereldveroveraars. En toch, het woord van God zegt ons op eenvoudige wijze, wie uiteindelijk daarvan de bezitter zullen zijn. lees hem Psalm 37 daarvan dit. Want dat is een heilige les. De zagmoedigen daarin tegen. Die zullen de aarde erfelijk bezitten. Dat worden uiteindelijk de wereld voorover. Niet in eigen kracht, niet met eigen middelen, maar naar het eeuwige woord van God. De zachtmoedigen. Psalm 10, kunt u datzelfde woord ook vinden. En daar maakt de kanttekening een hele ingrijpende opmerking bij. En zegt, dit is de eretitel van Gods gemeente. De eretitel van Gods kinderen die door het bad daar wedergeboorte voor het aangezicht des heren zijn verootmoedigd. De zagmoedigen, ze zijn in de handen van de grote pottenbakker kneedbaar gemaakt en kneedbaar gehouden om al zo aan Gods doel en Gods oogmerk te kunnen beantwoorden, een erfdeel die door ontdekkende genade deze aarde heeft leren kennen als een huilende wildernis, maar naar het woord Gods wij verwachten naar Zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop dat de gerechtigheid wonen zal, te zachtmoedigen. Die zullen de aarde erfelijk bezitten. Dat is een eretitel die ook in de vrucht van het leven naar buiten openbaar komt. Uiteindelijk in Christus meer dan overwinnaars. Over deze gedachten willen wij nader met u denken. Wanneer we in vervolg van onze bijbellezingen over David, de man naar Gods hart uw aandacht vragen voor het vijfde hoofdstuk uit het tweede boek van Samuel en daarvan de eerste drie versen. Samuel 5. Toen kwamen alle stammen Israëls tot David te Hebron en ze spraken zeggende, zie wij uw gebeente. En uw vlees zijn wij. Daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israëls uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heer tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden. En gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Alzo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 Bepaal u in de eerste plaats bij je gewillige keus en in de tweede plaats bij je gewillig volk. David, tot koning gezalfd over Israël, het was een gewillige keus. U vindt het, toen kwamen alle stammen Israëls tot David en ze spraken, zie wij uw gebeend in uw vlees zijn wij. En het was ook een gewillig volk. Al zo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron en de koning David maakte een verbond met hen voor het aangezicht des Zeren. En dan geven we geven ook nu al Gods geest de diepe geheimen van de schriften voor ons te openen. Enkele gedachten mogen onze aandacht hebben. In de eerste plaats, de Heere begint een zaak op de aarde en hij voleindt ook een zaak op de aarde. Hij is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Het goede werk dat hij begint, dat voleindt hij tot op de dag van Christus. Die uitspraken... Van de schrift zijn niet onduidelijk. Niemand rukt uit de handen des vaders. En niemand rukt uit de handen van Christus. Dat ligt eeuwig vast in het onveranderlijke verbond Gods. Waaruit de kerk geleid, geleerd, gevoed en vertroost wordt. Want hij is immers de God van de Braambos gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Het is natuurlijk bijzonder ook op het leven van David. Zijn koninkrijk dat zal worden bevestigd. Zekerlijk. Na de zalving in Hebron en het moment van deze tekstwoorden zijn vele dingen gebeurd. Er is veel wat onze aandacht zou moeten vragen in deze. Want naast de zalving te Hebron door Juda... heeft de haal natuurlijk David... en de opbouw van zijn koninkrijk... niet met rust gelaten. Integendeel. Vele listen en vele lagen zijn gelegd om de voortgang van het koninkrijk gods en de bevestiging van zijn koningschap tegen te staan. Ook daarin komt dus maar weer openbaar dat de Heil nooit loslaat en altijd maar bezig blijft het godswerk aan te randen aan te tasten en te bestrijden. Houd er maar een beetje rekening mee. Dat is de weg die de Heer ons in deze geschiedenis duidelijk wil maken. Zoals de leidingen die Hij houdt met zijn gezalfde, zoals we samen gezongen hebben, dat leert. En waarin tegelijkertijd natuurlijk de aandacht zal gaan... Naar hem die de gezalfde des vaders is. Waarvan David slechts type was. En naar zijn eigen woord. Heenwijst naar Davids zoon. En naar Davids heer. Vele listen en lagen. Om de opbouw van het koninkrijk tegen te gaan. Zekerlijk. De heer had een deel. ...van zijn beloften aan David vervuld. De vorige maal hebben we met u stilgestaan... ...hoe de velen meegegaan zijn in Hebron... ...en hoe daar in Hebron David gezalfd is... ...door de stam van Juda... ...en nog enkele kleine deeltjes van andere stammen. En dan komt er plotseling zeven jaar... Zeven jaar tussen eer dat de volle beloften die God aan David en het koningschap vermaakt heeft in vervulling zal gaan. En voorwaar dat zij zeven jaren van strijd geworden. Eén ding moeten we wel gelijk opmerken wanneer we over deze dingen spreken. David heeft niet in eigen kracht. Al die machten en al die krachten die zich tegen hem zetten met het zwaard bestreden. Nee, want daarin heeft hij aanvaard, doorleefd dat zijn zaak godszaak was. En dat je voor een zaak gods niet hoeft te strijden. En voor een zaak gods niet hoeft te vechten. Daarom begon ik tegen u te zeggen, en dat is een ontzaglijke waarheid. De Heer begint een zaak op de aarde en hij voltooit hem ook op aarde. En die zeven jaren, die hebben natuurlijk een betekenis, want als u goed hebt geluisterd, dan is dit vijfde hoofdstuk begonnen met een ingrijpend woord, toen... En dat betekent dus dat daar een periode aan vooraf gegaan is. Een tijd, ik noemde dit, zeven jaren van strijd. Zeven jaren van een ingrijpende broederkrijg. Zeven jaren waarin we het woord van Abner tegen zullen komen. Namelijk... Dat ingrijpende woord zal het zwaard dan altoos verteren. En in de dienst van het koninkrijk gods. Zal dat bij de voorduur zo zijn. Het zwaard dat eenmaal getrokken is in de haal. Tegen God en tegen zijn gemeente. Waarin de mens als een gewillige vazal zijn eigen is speelt. Komt hier in het leven van David openbaar. Want gij Heer zijt verwinnaar in de strijd. En geeft ook uw volk de zegen. Wat ons daarin dus tegenkomt, dit. Eer dat we dit gaan openen en proberen op grond van de schriften u dit alles te bewijzen omdat we ook daarin met elkaar zouden buigen voor die ontzaggelijke waarheid. Dat de onderwerpelijke gangen van de kerk gebonden zijn aan het voorwerpelijk onderwijs van de schrift. En dat de bevindelijke leven van Gods gemeente een zo door en door schriftuurlijk leven is. Het hoort je toen roept ons vele gedachten op. En onderwijs, ook voor Gods gemeente. Die dus een tijd in het leven kunnen hebben. Dat ze denken dat de strijd aardig gestreden is. Die momenten dus kennen dat het, wat de belofte betreft, vervuld zal worden. En in plaats dat er dan een periode van rust, van vrede, en van stilte zal komen, het tegendeel over hun leven komt. In plaats van al die weldaden die daar in Hebron zijn geschied, omdat men de stille rust in God eindigen, want het was dan toch maar gebeurd daar in Hebron, en er was toch maar gezongen, David is koning. En dan in plaats de vrede, de rust eruit te mogen putten, onmiddellijk in de strijd geworpen te worden. Een les heb ik u gezegd voor Gods gemeente, die ook in deze man moet ervaren dat het een strijdende kerk is en een strijdende kerk blijft. Dat woordje toen, in die hoofdstukken die voor ons zijn die ik gebundeld heb, bij dat woordje toen, wordt ons dat geleerd. Wij weten dat Saul gevallen is. Wij weten dat de inwoners van Jabes een ingrijpende daad gedaan hebben. Toen ze de stoffelijke overschotten van Saul en van Zonen van de muren van Bersebes hebben weggehaald. Een ingrijpend gebeuren. En dat is ook aan David niet verborgen gebleven. Waarom die inwoners van Jabes zo gebonden waren aan Saul en aan zijn koningschap, is op grond van het woord best te verklaren. Want hij was het dan toch maar die in het begin van zijn koningschap Jabes verloste. Uit de hand van de Ammonieten. Er was dus een historische verbondenheid. Die Ammonieten, die de overgave van Jabes geëist hebben. En toen Jabes gewillig was om over te geven, gezegd hebben: jawel, maar we zullen het rechteroog van ieder uitsteken. En toen is in de nood van de ziel, is de schreeuw naar God geboren. En toen is het eerste krijgsfeit van Saul gekomen. Toen is Saul opgetrokken naar Jabes, zoals u weet, en Jabes bevrijd. En dat is altijd als een historische herinnering blijven leven daar in Jabes. En daarom hebben ze zich ook verbonden gevoeld toen Saul gesneuveld was. En David, van God wijsgemaakt, heeft dit. Ingeschat toen hij daar in Hebron zijn koningschap begon. Het wordt je toen. En die bode gezonden naar Jabes. En heeft ze gezegd dat hij ze geprezen heeft over de liefde die ze betoond hadden. En heeft ze hulp toegezegd. Als het ooit eens nodig mocht zijn dat ze op hem David konden rekenen. Wat wordt je toen. Want we zijn nog niet zo vlug daar in Hebron terug. En toen is daar aan het kamp, in het kamp van Saul, ook wat gebeurd. Abner, de krijgsoverste van Saul. Saul was verslagen, zijn zonen verslagen, maar Abner die geeft het niet op. Kun je begrijpen. Zijn koninkrijk zou geopenbaar, zijn macht moest blijven. En de plaats die hij houdt, die zou hij nooit prijs geven. Nee, nee. Hij heeft niet gezien dat de zaak Godes was. En het eerste wat hij doet, is Isbel zetten nemen, een zoon van Saul. En die neemt hem mee over de Jordaan naar Mahana in, vlak bij de Jabok, vlak bij Jabes, want hij voelt dat ook nu de strijd gaat beginnen. En hij heeft toen aan die zijde, in die omgeving, zijn legers gemobiliseerd. Niet tegen de Ammonieten. En niet tegen de Filistaren. En niet tegen de Syriërs. Maar hij heeft dat verslagen lever gemobiliseerd. En isbezet koning gemaakt. Om strijd te gaan voeren tegen David... En tegen zijn koningschap. En toen ontbrandde na de zalving daar in Hebron, een ingrijpende broederstrijd. Dat woordje toen herinnert ons daaraan. Een broederstrijd die Abner zou doen uitroepen, zal het zwaard dan altijd verteren. En mijn gedachten hierover, zouden we vele dingen in de tijd waarin we zitten kunnen terugbrengen. Broederstrijd. Strijd die in wezen van de zaak zich richt tegen de heerlijkheid van het koningschap van Christus. En tegen het ware volk van God. Een strijd die niet afspeelt honderden kilometers buiten de grenzen van Israël. Die zich niet afspeelt in het kamp van de Filistijnen of van de Ammonieten of van de Syriërs. Maar die zich afspeelt in de stam van Benjamin. De stam waar Saul immers uit voorkwam. En daar vindt nu die strijd plaats. En Abder... Drijvend zijn eigen koningschap en zijn eigen macht en zijn eigen kracht, drijft dat op de spits. En hij daagt David uit. En hij daagt het leger van David uit. En hij zegt. Ik wil een tweekamp. Wie zijn de beste? Dat is dodelijk gevaarlijk om twee kampjes zo. Vergaderingen te beleggen. Verborgen vergaderingen. Dat is dodelijk gevaarlijk. Daar is in 53 het mee begonnen, mensen. En de kerk mee stuk gegaan. Maar ook dat gebeurt daar. Daar in Gilead zegt hij: twaalf uit Benjamin, kom eens voor de dag. En twaalf zullen er uit Juda zijn. En die hebben. Gevochten met elkaar, gestreden. Nou, dat is een tweekamp tussen David en Goliath, weet je. En daar staan daar twaalf jonge mensen: twaalf en Benjamin en twaalf en Judas. Twaalf Judas. Weet je wat dat nou zei? Laten ons eens wat spelen met elkaar. Een heilige spot. Toen. Dat gebeurde allemaal eer dat Israël naar Hebron komen zou. En er is iets in is gebeurd. 24 jonge mensen sneuvelen in ditzelfde gevecht. En dan slaat de vlam in de pan. Dan is de oorlog een totale oorlog geworden. Dan wordt van alle zijden de aanslagen gedaan... Op David en op zijn koningschap. En dat gebeurt op onzaggelijke wijze. Maar één ding heb ik u gezegd. In deze strijd, als het gaat over het rechtmatige koningschap, zal David niet te strijden hebben. Dat je toen zegt tegen u en mij dat God het gaat oplossen. Dat doet de Heer altijd hoor. Luister maar. God gaat dat oplossen. Op zijn eigen wijze. En dat gebeurt al in het midden van zijn familieleven. Want we weten dat daar bijzonder de zonen van Seruja, de dochter, een, schus, een zuster van Saul, een dochter van Izei, dus eigen neef van David, zo'n belangrijke rol zullen gaan spelen. Joab, Abijai en Seruja. Die zullen daar nog een patte rol gaan spelen in die broederstrijd. En de eerste strijd die gebeurt al. Abner en Seruja in een tweegevecht. En hij valt in de strijd. En mensen, dan zeg ik, vliegt de vlam er middenin. Ingrijpende grijpende dingen gaan er dan gebeuren. En u gaat God opstaan in de strijd. En die weg komt maar het is nou weer openbaar. Dat we niets te doen hebben als het een zaak gods gaat worden. Want wat in dit vijfde hoofdstuk staat. David wordt koning. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. En ik heb David mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Dat woordje toen in de woorden van mijn tekst wil eigenlijk zeggen. God heeft zijn eigen strijd aangestreden. En een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zou toch niet kunnen bestaan. De eerste slag die valt. Wanneer Abner met zijn verzalkoning... ...strijd gaat voeren. Ja, die zoon van Saul. En Abner... ...die hebben een twist gekregen. En Abner heeft... ...onmiddellijk maatregels genomen. Hij heeft tegen Ibizie gezegd... Ik ...ga je loslaten, want David... Want dat heeft hij toch nog wel goed gehoord. David. Dat heeft hij gehoord toen hij nog diende bij Saul. David, dat zal de gezalfde zijn. En wat doet hij? Dan maakt hij een gesprek gaande met David. En hij biedt David alles aan. Een overloper dus. En de gevolgen daarvan bekennen ze. Want diezelfde dag zal het zwaard van Joab hem doden. Abner, die de revolutie begon, is in zijn eigen zwaard terechtgekomen. Degene die Gods gemeente bestrijden, in leer, in leven, en dat de zaak van God gaan worden, mensen. Deze koninkrijken, die worden vanzelf afgebroken. Kijk het maar achterop. Ook dat gebeurt. En wat gebeurt er nog meer? Dan wordt Ibus Esbelzad, die verzalkoning, door een stel rovers, roverhoofdmannen, ook ter dood gebracht. Hij had ze geduld in zijn legertje. Van die bendes, die stroopten en roofden. Hij kon ze best gebruiken. Als zijn rijkman weer terugkomen zou. En de geschiedenis zegt dat God haar een einde aan maakte. Want twee van die roofbendes, de hoofdmannen verandering in het paleis binnen van Isboset. Ja, en dan valt hij. Wat ik daarmee zeggen wilde, David hoeft niet te strijden. God ruimt de vijanden van koningschap zelf op. God strijdt zijn eigen strijd. En wanneer de Heer dan... Al die machten en krachten die zich tegen de openbaring van het koninkrijk gesteld hebben, teniet gedaan heeft, komt dit hoofdstuk. Toen, toen, toen hadden ze alles verloren. En als een volk zonder herder zweefden ze over de aarde. En toen kwamen ze ook tot zichzelf. En kwamen ze ook tot bezinning. Ze hadden een verkeerde strijd gestreden. Een verkeerde keus gemaakt. Het gewaagd buiten God en buiten zijn woord. En daar ging God een einde aan maken. En daar liggen er zoveel lessen. Geestelijke lessen. Op weg naar die ontzaggelijke eeuwigheid. Maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Eerst naar de schrift. Dan begrijp je even waarom ik wat lang stilsta bij de opening van dit woord, van deze tekstwoorden. Ik lees. Toen. Toen. Toen kwamen ze. En wat er verder in die hoofdstukken daarvoor allemaal staat, gaat het op uw gemakje maar eens lezen. Want dan is er een ingrijpende gebeurtenis. Toen kwamen. Stammen Israëls tot David te Hebron, en ze spraken, zeggende: Zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn we, zeven jaar, zeven jaar na de salving te Hebron, gaat God zijn arbeid aan David bevestigen. Zeven jaar van inwachten. Misschien nog wel moeilijker dan al die jaren daarvoor. Maar van achter gezien wonderlijke jaren. God loste alles voor David open. Ik heb over die zin zitten denken, mensen. Gods kinderen hebben in hun leven vaak onopgeloste zaken. Onopgeloste wegen. Soms naar rijke onderwijzingen. En naar rijke hemelse lessen. Soms naar rijke bevestiging van hun genadestaat. En dan die tijd die daartussen kan zitten. Dan blijft er nog zoveel onopgelost op de aarde. Waar ze zelf maar geen oplossing in kunnen krijgen. En nu gaat God heb ik u gezegd. In dit hoofdstuk dat nu voor ons ligt. Dat oplossen. En ik heb gedacht. Neemt het maar mee. En herinnert u wat ik u even zeide. David heeft niet voor zijn eigen boeltje gevochten. God heeft het opgelost. Op zijn eigen wijze. Met zijn eigen macht. En zijn wonderlijke wegen. Waar is Abner? Waar is Isboseth? Waar zijn die machten en krachten? Die zich tegen de openbaring van het koninkrijk van David hebben verzet. Ze zijn wegmens. door een vertroosting zekerlijk, van alle machten en krachten die zich zullen stellen tegen de openbaring van Davids grote zoon. Ook in de tijd waarin dat wij leven. De Heere zal zijn werk aan mij volenden, zong de kerk, en verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, toen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Want mensen, dan staat er in de schrift van vanavond. Toen kwamen alle stammen van Israël. En dan zou ik eigenlijk met u moeten gaan bladeren in de schriften. Om u duidelijk te maken wat er staat, van wat hier staat, dan kunt u in het boek van de kronieken allemaal duidelijker en zo nog breder omschreven, komt u ze tegen. Een hele wonderlijke boodschap. We lezen dat in het twaalfde hoofdstuk van de kronieken. Want je zou kunnen vragen, als hier de vraag gesteld wordt. toen kwamen de stammen en dan lees ik. En dit zijn de getallen van de hoofden dergenen die toegerust waren tot het Heer. Die tot David de Hebron kwam om het koninkrijk van Saul tot hem te wenden. Naar het woord des Heer. En dan worden ze genoemd. Dat ga ik allemaal niet voorlezen. De kinderen van Judas, 8000. De kinderen van Simeon, 7000. De kinderen van Levi, 4000. De kinderen van Zadok en zijn jongelingen, 7000. Van Efraim, 20.000. Van Manasse, 18.000. Wilt u eens even denken wat een ontzaggelijke gebeurtenis dat geweest is? Dat betekent dus dat van al de stammen, allen die het zwaard en de boog dragen, staat er en weer hard genegen zijn. Met duizenden en duizenden zijn ze over de Heerwegen getrokken, een grote en een wonderlijke scharik. Van Benjamin tot aan Juda, van dan tot Israël toe, duizenden, en ze hebben de wegen van Israël gevuld, en ze stromen tot Hebron, de priesterstad, de vrijstad. Wat een ontzaggelijk tafereel mensen, en de staat dat ze één van hart waren. En mijn kanttekening merkt daarbij op. Dat het een profetie is. Een profetie. Ze komen aan. Door het goddelijke licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toebereid. Te melden. Het heil van zijn gerechtigheid. En zijn grote daden. Het wijst. Als een profetie. Naar het ontzaglijke Tafreel Wat. Johannes in de openbaring zien mag. Als hij in het zevende hoofdstuk ons verklaart. En ik zag een grote schare. Die niemand tellen kon. Uit alle talen, tongen en nazien. En als de vraag gesteld wordt van waar zijn deze. En waarvan komen ze. Dan staat er niet die van Juda en die van mij. Dan staat er in alle deze die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun kleding gewassen in het bloed van het lam. De heerwegen in Israël zijn vol mensen. U kunt het bij de kronieken lezen. Als een profetie voor de grote toekomst. Ik heb een vraag. Zoveel duizenden. Waarom? Waarom zijn ze dan niet eerder gekomen? Waarom heeft het zo lang geduurd? Eerst tot David kwamen te Hebron. Zoveel mensen, zoveel duizenden. Van David vandaan gebleven. Werd u eens denken? Waarom vraag ik me af? En dan ga je weer maar denken naar de orde van Gods Woord. En de leidingen die God met zijn kinderen op aarde houdt. Er zijn vele oorzaken aan te wijzen. Naar menselijke berekening. Vergeet niet de macht. En vergeet niet de kracht van Saul. Vergeet niet zijn vreedheid en vergeet niet zijn vijandschap tegen alles wat David genaamd wordt. Al degenen die immers voor David zouden kiezen waren toch kinderen des doods. En vergeet niet de macht van Abner de krijgsoverste met al zijn vreedheden. Vergeet niet de druk waaronder ze jaren geleefd kunnen hebben, niet kunnen uitkomen vanwege machten en krachten die ze hebben omringd, met een innerlijke overtuiging. Hoeveelen hebben met een aangesproken, en met een geopende conscientie, onder druk moeten verkeren, eerder ze tot de keus dat leven zo godsgeest gedrongen werden. Kijk eens in het leven... Van de levende gemeente. En hoeveel jaren kan een kindersheer in zijn onbekeerde staat. Met diepe indrukken van dood en eeuwigheid bedeeld. Vanwege de omstandigheden van het leven niet in en uit kunnen gaan. Terwijl hun hart soms gebogen ligt tot de dienstende vrezen gods. En de innerlijke overreding van het hart weet dat David eeuwig koning zal worden. Hoe lang? Wel, dan begrijp ik toch die vraag die ik aan u gesteld heb. Waarom zoveel jaren, terwijl ze toch het wisten, Want ze zouden later zeggen, de Heer heeft u gezalfd. En wij weten het, dat u tot een herder Israël zijn zult. Dat betekent dus mensen, dat we de machten en de krachten... In de tijden van David niet moeten onderschatten, en dat we de macht en de kracht in de tijd waarin we leven ook niet moeten onderschatten. En met alle vrijmoedigheid. Hoeveelen zullen er nou zijn die met een gedrukt geweten, geveinselijk moesten buigen voor de situatie waarin dat ze leven? Zou het zo ook niet zijn aan onze dagen. Dat in een huwelijke man niet uit kan komen vanwege de vijandschap van zijn vrouw. En de vrouw niet kan uitkomen vanwege de vijandschap van de man. Hoe kinderen het genadige losleven van ouders kunnen bedouwen. Drukken. Onderdrukken zelfs. Nee, dan kan ik toch best begrijpen wat hier staat. Toen kwamen ze. Er kan immers zo ontzaggelijk veel druk en zorg op een mensenleven terechtkomen. Weet je wat me verbaast? Kom ik zo ook nog wel op terug. Als ze tot David gekomen zijn. Dat David ze dat niet verwijt. Als ze beleden wat in de tekstwoorden staat, hoort u maar... Toen kwamen de stammen Israëls tot David te Hebron. En ze spraken, zie wij zijn gebeind, Daar kom ik nog op terug in en uw vlees. Daartoe, toen zal koning over ons wat, wat gij je toch. Die Israël zou uitvoeren. En de Heer heeft tot u gezegd gezegd, mijn volk Israël wijde. En ge zult tot een voorganger zijn. Ze wisten het. Ze wisten het. Misschien weet u dat ook wel dat... Dat dat zo is uit de mond van een bekeerde vader soms. Of een bekeerde moeder. Of een bekeerd vorig slag. Maar wat ik dus in de eerste plaats hier wil opmerken. En dan vind ik een ingrijpende zaak. Als ze tot David gekomen zijn. Dan hoor ik uit de mond van David. Geen verwijt. En die zei, je hebt tijd gehad. Je hebt het geweten. Nou ben je te laat. Dat kan niet meer. Hij verwijt ze ook niet. Dat ze zolang een vijandschap uit Hebron gebleven zijn. Nee, dat verwijt hij ze niet. En toen heb ik gedacht. Wanneer dat nieuwe leven door God over en in gewonnen. In de breuk van het leven. Zijn eerste schreeuwen schreef tot levende God. Dan neem ik heel de kerk tot een getuige. Is er nog nooit eentje geweest die de Heer gezegd heeft, je bent te laat. Je bent te laat. Is er nog nooit eentje bij geweest. Tegen wie de Heere gezegd heeft, het had je maar wat vroeger moeten komen. Echt niet waar hoor, echt niet waar. Wat de lieve lessen liggen toch in die geschiedenis. Hoort u maar een gewillige keus. Toen kwamen alle stammen. Nogmaals, lees het maar in de kronieken. U kunt het in het elfde hoofdstuk lezen in het eerste boek. En ze, kwamen te, en ze spraken en ze zeiden. En dan zeggen ze iets wonderlijks. Zie wij. Wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. Dat is een wonderlijke uitdrukking. Vlees van vlees. Been bij van been. Zekerlijk. Wat ze bedoeld hebben, dat is niet zo moeilijk. Ze hebben zeker beoogd en bedoeld, we komen allemaal uit die springader Israëls. We behoren allen tot degene waar Jacob zijn zegeningen uitsprak. De bron van het leven. Zeker waar Mozes zo van getuigde, dat al deze kwamen uit de springader Israëls. En ten opzichte daarvan de vervulling van de belofte. Die eenmaal door de Heer aan Abraham gegeven is. Toen hij in Sichem het altaar oprichtte. En hij daar alleen uit de woorden Gods vrijmoedigheid vond om God aan te roepen. Toen de Heer zei Abraham, ik ben uw loon. En ik ben uw schild. groot. En toen die vader daar geloven gezegd heeft Heer ik ben maar alleen. Waar zijn de beloften? En de vinger Gods naar de sterren gewezen heeft. Kan je ze tellen? Zo zou je zelf zijn. Ja, ze zijn uit die springader. Is er al opgekomen. En dat is de uitdrukking die ze hier hebben genoemd. We zijn uw gebeentje. Uw vlees zijn we. We zijn, ten opzichte daarvan. Met bloedbanden aan u gebonden. Gaat dat nou eens overbrengen mensen. En de gemeenschap met hem. Die vlees en bloed wilde aannemen. Die de broeders in alles gelijk wilden zijn. En die tot de zijne zei. Ik heb u vrienden genoemd. En die later bij de zee van Tiberias tot een zegt. kindekis. De gemeenschap en hem. Die met zijn hart hem borg werd, Die met zijn bloed voldrijkt. En door het dierbare geloven te mogen weten. Wat daar de stammen Israël toch daar was, zeiden. O dierbare koning van uw kerk. Uw vlees. Uw beenderen. U bent de broeders gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. O die wonderlijke gemeenschap. Want wanneer ik het oude volk in de hoogtijden wel heb horen noemen, toen ze daar geestelijk licht over hadden en zeiden, je bent mijn oudste broeder. Ja, die stammen is er al, daartoe, daartoe ook tevoren. Ach, wat een ingrijpende beleidenis. Daarom heb ik u gezegd, ze hebben onder de drukwegen niet uit kunnen komen. Dat kan om mensen, denk er niet te gering. Toen Saul nog koning over ons was, wat gij Israël uitvoerende en inbrengende. Nee, ze hebben dat nooit vergeten, hoe hij zijn strijd gestreden heeft. Ze hebben hem gekend als van God aangewezen. Hoeveelen hebben onder hem gediend toen hij nog als krijgsoverste van Saul was. En wat hebben ze gezien, hoe de Heer hem zegende. Ze hebben de strijd met Goliath aanschouwd. Ze hebben gezien bij de Sefitin hoe hij overwon. Ze hebben het aanschouwd in de woestijn van Maon, waar ik u in het verleden over heb gehandeld. We hebben dat gezien, ook in die tijd, toen we nog leefden onder de heerschappij van Saul. Ik dacht niet dat het inlegkunde was. Als ik spreek dat ze gewagen van hun leven van eertijd. toen ze al met diepe en ingrijpende gedachten... over de dingen van Gods Koninkrijk bezet waren. Wat ik vroeger wel eens zo hoorde zeggen... met diepe indrukken bedeeld van dood en eeuwigheid... en van de noodzakelijkheid om God te vrezen en God te dienen. Ook toen, nog in het eertijds, dat de heren sommige mensen van hun kinderdagen af al met die diepe indrukken een bedeel kan hebben. achter maar niet gering, mensen. En dan toch, toen toen, toen ze eigenlijk nog niet uit durfden komen, toch in het verborgen binnenkamer leven, wisten dat de zaak van Gods Koninkrijk onoverwinnelijk was. Toen, zeiden ze, toen wisten we het wel. En we weten het, de Heere heeft tot u gezegd. Ge zult mijn volk Israël wijden en ge zult tot een voorganger zijn over Israël. Ze hebben geloofd wat God eenmaal tevoren uit de mond van Samuel sprak. Daar in Bethlehem, toen de olie droop. Op het hoofd van David. En de Heer hem gezegd heeft: Je zult mijn volk wijden. Wat een wonder. Als Davids zoon en Davids heere. Later in het Evangelie van Johannes. In het tiende hoofdstuk. Ook daar de rijke betekenis van leert. Als hij zegt: Ik ben die goede herder. En de goede herder. Die stelt zijn leven voor zijn schapen. Ik ken de mijne en ik hoor van de mijne gekend. En ik geef ze het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Ja, daar in Hebron roepen ze uit. God heeft je tot een herder gezegd. En deze David, wat zou hij het zingen in 23? De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Wat is deze profetie vervuld in hem? ...die de herder Israëls genoemd wilde worden. Wonderlijke profetie. Hoor maar, er was een gewillige keus. En ge zullen een voorganger zijn over Israël. Ze hebben zeker ook geloofd... ...de opbouw en de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Ja, en die leidingen die de Heer ons laat beschrijven... ...die zeven jaar... ...ze hebben toch hun vrucht gebracht. Zeven jaar moeten zwijgen... Zeven jaar onder de druk. En nu is het als het ware dat de Heer als een fontein die mond gaat openen. Kan zijn. En dan gaat die kerk zingen. Dat we dat zouden doen. Op Psalm 84. We zingen daarvan het vijfde vers. O God die ons te schilden zijt en ons voor alle ram bevrijdt. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag in uw huis met meer dan duizend waar ik u ombeer. Wat er verder volgt, het vijfde vers van 84. In Hebron toch een wonderlijke zaak. Moet eens even denken. Verlost van de dienst van de hel. Om nu in alle vrijheid de koning te mogen dienen. Dat is toch heel leven. Verlost van de dienst van de hel. Om nu in vrijheid de koning te mogen dienen. gewillig volk. En dan lees ik iets zeer bijzonders. Er je zult een voorganger zijn over Israël. En al zo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hen te Hebron. Opmerkelijk dat in beginsel gesproken wordt eerst over de stammen... En dat nu onze aandacht gevestigd wordt over de oversten. Dat geeft mij in alle vrijmoedigheid een beeld voor u te schetsen. En ze het daar in Hebron bij elkaar zijn, zie ik uit alle stammen de oversten komen. Ja, u kan weten naar de ordening Gods, de stammen naar Alex naam genoemd enzovoorts, dat daar oversten waren. De leidslieden van het volk, de oudsten. En met hen het hele volk erkennen ze David als de gezalfde koning van de kerk. Daarmee onderwerpt zich het hele volk aan de leiding van de koning die God ze gaf. U moet het dus even tot u laten doordringen. Ik denk aan de rijke geschiedenis van ons vaderland. Nee, we gaan geen politieke reden houden. Die tijd dat dat hele volk boog. Ja? Toen alles boog en die wonderlijke band, God, Nederland, oranje, vanuit de eeuwigheid gesmeed. En de tijd zich openbaar, openbaar kwam. En nu, Nederlands oudste Neerlangs oudsten, die het tegenovergestelde doen. Hetzelfde wat Abner deed met Isobet. Precies eindelijk. Om de opbouw van het koninkrijk gods tegen te gaan. Die oudsten van ons vaderland. Die doelbewust alles in het werk stellen. Om het koninkrijk gods af te breken. En de heerlijkheid van het koninkrijk van Davids grote zoon te ondermijnen. En wanneer we al deze dingen tot ons laten doordringen. Nog denken. Zou het nog lukken ook. Zou het nog lukken ook. Dat heeft Abner met de zijn ook gedacht. En toen is God een rekening gaan presenteren, een ingrijpende rekening. Hoeveel rekeningen zullen wij nog krijgen, denk ik? Of zou God ons overgeven in de keus die de oudsten van ons volk met ons Oranjehuis elke dag uitleven en het geen God en geen is? Ik dacht, gemeente, vergummen even op. Er is iets ongrijpends gebeurd in Volendam. U weet, ik heb op de preekstoel er niets van gezegd. Dat lustte me nog niet. Maar ik wil er toch wel van zeggen. Nooit in ten nimmer is in de pers er zoveel gebeurd. Zoveel aandacht aan gegeven. Een eigen polenkliniek in Volendam. Ben je er blij mee? Ja, dat bedoel ik niet. Maar ik herinner toch wel mensen hoe jaren terug de polio was in ons Nederland. Ja. Waar waren toen die klinieken? Waar moest dat op meedenken? Waar waren toen al die programma's? Toen heeft men in bittere vijandschap die roede gods ten kaak gesteld. En degene die aan de zijde gods stonden met hoon en spot vervuld. En daar als in de nacht honderden jonge mensen van zaterdag op zondag. Gods heilige dag onteeren en zich overgeven aan de geest van de tijd. Dan staat heel Nederland erachter. O, die oosten van het volk. Nee, maar zeg ik niet ernst wat daar gebeurd is. Maar wie ziet de rode gods? Wie ziet de rode gods? Ik lees de waarheid. Alzo kwamen de Oosten van Israël tot de koning te Hebron, en de koning maakte een verbond met hen te Hebron. En daar staat er geen punt. Nee, nee, daar staat er niet. Wat er wel staat voor het aangezicht des Heeren. En dat is niet zo moeilijk om dat te verklaren. Voor het aangezicht des Heeren. Dat is in de, in de luister van de oud-testamentische ceremoniële eredienst. Daar staan de oudsten. Ingewonnen, overwonnen om te buigen voor de levende God. En te buigen voor koningschap van David. Ja. En wat doet David nu? Zegt hij, jou geweldig zegt dat je gekomen bent. Nou. Weet je wat hij doet? Hij roept zijn hoge priester. En zegt tegen de hoge priester. Trek je hoge priestelijk gewaad aan. Kom met de evot. Kom met de evot. Want hij doet het voor het aangezicht. der dus zieren. Dat wil zeggen in de volle luister van die oud-testamentische heredienst. Eer dat er ook maar één letter op papier staat. En een vinger naar boven gaat. Wordt daar gebeden het aangezicht als heerna. Daar worden de offeranders goden gebracht. Naar de eis en de gewoonte kunt u het vinden in het autonomium. En daar nu. Terwijl de here en het midden van het volk gediend aangebeden wordt. Zie ik de oosten Israël, Ik zie de hoge priester in zijn grote gewaad. Ik zie de offerang de gods. Ik zie de eeuwvogels. Heer, onder uw gunst en onder uw goedkeuring. Mijn be, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. En voor het aangezicht als heren worden deze zaken beslist en vastgelegd. Ja, ja, met God begonnen, God laten werken en God erkennen. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, die zijn we verblijd. Namelijk, en ze zal op de David tot koning over Israël. Dat had de Heere jaren terug gezegd. David. Hij is slechts 30 jaar. Kunt u lezen? Als God zijn beloften aan hem gaat vervullen: jaren van strijd om het koningschap tegen te houden. Toen hij eenmaal koning was, een broederstrijd om het koningschap ongedaan te maken. En nu, zeven jaar later. Voor het aangezicht des heren zijn daar de oudsten en een heilige buigen voor hem die tot koning over Israël gezalfd is. En toen zijn die koninklijke wetten gemaakt. Toen is het volk op grond van de schrift alles voorgehouden. Daar kom ik misschien in een volgende Bijbellezing wel eens op terug. Wat daar vastgelegd is kunt u allemaal vinden in het boek van de kroniek. Hoe dat David daar met dat volk een overeenkomst loopt. De eredienst in zijn volle luister. De Sabbaten moesten gehouden worden. De heilige dagen moesten blijven. Opnieuw zou de grote verzoendag en luister hersteld worden. De vastigheid van het koningschap bevestigd. Namelijk van kind tot kind. De land die zou niet uitgeblust worden. Ach, u kunt het alles in de kronieken vinden. Dat is niet zomaar gebeurd. Handje geven en nergens over praten. Maar op grond van het eeuwige woord van God. Heeft hij de scepter van Juda op zich genomen. Jacobs profetie is daar in heerlijkheid vervuld. Juda het: U zullen uw broeders loven. De scepter zal van Juda niet wijk. ze zalfden hem drie maal het is voor de derde keer dat hij gezalfd is dat is opmerkelijk eenmaal is hij gezalfd in Bethlehem zeven jaar terug gezalfd door de stam van Juda en nu voor de derde maal gezalfd voor de derde maal Druipt die olie op het hoofd van David. Ja, hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik uitverkoren. Als een type van hem, weet je. Die gezalfd is. Met de geest zonder maat. Die getuigenis geeft. Ik ben van eeuwigheid gezalfd. Van voor de oudheden daar aangedeen. Die zelf in de synagogen te Nazareth zegt... En de geest des heren, heren is op mij, omdat de heren me gezalfd heeft. Een type van hem die de gezalfde is. Die in zijn geboorte als koning openbaar kwam. Toen de wijzen uit het oosten riepen, waar is de geboren koning de joden? Die van de vader gezalfd is, want aan de rechterhand van zijn vader is de eeuwige triumf van Davids grote zoon. Ja, Met eer en eerlijkheid gekroond voor het aangezicht van zijn vader. En dat volk, wel gelijk ze daar gekomen zijn, de duizenden. Zo heeft Johannes te zien komen, de ontelbare scharen. Een eeuwige triomf, nee dat is dat nu niet nazaat van Saul, Jonathan, Mephibozet, ook dat nog, die zijn er zeker bij geweest. Daar in die grote dag van de kroning van de koning zal die ontelbare schade zijn. Dan zal de strijd gestreden zijn en zal het waar zijn. Eeuwig bloeit die glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Heren, naar de maat dat we putten mogen uit uw woord, de bron te ontdekken van het leven en de leiding en de strijd met uw kind en knecht David, getekend en gelouterd, met alle voorbeelden tot oefening van uw kinderen en oprechte geloof, de wetenschap, de aanvallen, de listen, de lagen, om dat koningschap te betwisten. En uiteindelijk de eeuwige triomf Waar u zorg voor draagt. Want u strijdt uw eigen strijd. En ook daarin zal waar zijn gezult in deze niet te strijden hebben. Gelijk in Jozefat zijn koningschap bevestigd werd. Al zo zullen ze komen. Met smeking en geween zult u ze voeren. U zult ze leiden in de weg, waarin ze zich niet zullen stoten. Voorwaar de zachtmoedigen. Die zullen het aardrijk erfelijk bezitten. Doen ons de geheimen verstaan. Gebruik deze bijbelevingen. Om de rijke kennis van uw getuigenis te bevorderen. De vertroosting en de leidingen daarvan te weten. De onderwijzingen voor ons eigen zielenleven Een bron van troost mogen zijn. Voorwaar, Heere. Gezijd. Als een herder over Israëls gezalfd. U zijt het, die de strijd streedt, ook toen Saul nog heersen. Al zo zult u uw koninkrijk bevestigen, gedenkt ons samen ook verder. Ook als we over de onveilige wegen gaan, breng ons dan thuis, waar we verwacht worden. Bewaar voor rampen en onheilen, wil ook het tekort van ons werk verzoenen. Om Jezus wil, amen. We zingen onze slotzang van deze koning. 145, het eerste vers. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer. Ik zing verheugd uw grote naam ter Heer. Ik roef al de roem van uw majesteit. Verhogen tot in eindeloos eeuwigheid. Het eerste van 145. Laat ons heen in vrede en ontvang de zegende zeden. de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods, des Vaders en de gemeenschap, des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.